Die met de verklaringen willen laten zien dat andere Nooren dezelfde denkbeelden hebben als Breivik. De advocaten hopen dat Breivik dankzij de verklaringen toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Breivik vindt dat zijn ideologie serieus moet worden genomen. Hij zegt dat hij Noorwegen met zijn aanslagen wilde beschermen tegen het multiculturalisme. Hoewel de rechtsextremisten Breiviks visie in de rechtszaal steunde, namen ze afstand van zijn daden.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 De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het minder warm. Ah, en we hebben even verkeersinformatie. Er staat nu zo'n 30 kilometer file. En 12 uh, plekken lopen het vast. Uh, over het algemeen gaat het uh, volgens het boekje. Er zijn maar een paar dingen die opvallen. Dat is in Twente de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Die weg is daar een tijdje dicht geweest uh, vanwege een ongeluk tussen knopend Buren en knopend Azelo. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog wel een file van 2 kilometer. En de langste file tussen aanhalingstekens staat op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij harningsveld Giesendam, 3 kilometer.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 en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven... en die day voor GroenLinks. Wie over oh wie leidt de partij? Blijft het bij sap of wordt het toch diebi? En misschien nog wel belangrijker... heeft deze lijsttrekkersverkiezing eigenlijk niet alleen maar verliezers gebracht. Komend uur, aandacht voor de partij. En Marno Remmers, net van de pont af, waar ben je nu? Een goudrak wat gebouwd werd in 85 op gif. Nu is het allemaal opgeknapt... en straks wordt koningin Beatrix ontvangen met vlag en wimpel. Tot straks eerst naar omkoopschandalen in het voetbal. De missionair minister Schippers van Sport stelt alsnog een onderzoek in... naar mogelijke manipulatie van sportwedstrijden. En dan vooral voetbalwedstrijden. De Tweede Kamer wilde dat al, maar de minister voelde er in eerste instantie niks voor. Volgens haar zijn er in Nederland geen gevallen van matchfixing bekend... In tegenstelling tot landen zoals Italië en Turkije, waar grootschalige omkoopschandalen in het voetbal de gemoedigen flink bezighouden. Voetbal doet in het omkoopschandaal is kampioen Fener Batje. De club verovert de titel door deze wedstrijd met 4-3 te winnen. En een aantal doelpunten gingen wel heel makkelijk in. Dus het schandaal breidt zich ook steeds verder uit naar andere clubs. Het hele Turkse voetbalsysteem lijkt gewoon besmet. Se per due tre anni, per caso, non gioverebbe molto alla maturazione di noi totale sospensione di Monti stelt voor de Italiaanse voetbalcompetitie maar eens twee tot drie jaar stil te leggen. Vanwege eerdere en lopende omkoopschandalen. Nu zouden er al 22 ploegen zijn die uh, door justitie worden onderzocht. Uh, het wordt dus steeds groter. En het feit is ook dat het een internationaal schandaal is. Want er zijn mensen in Hongarije opgepakt die erbij betrokken zouden zijn. In Singapore en ook vanuit Zuid-Amerika zou er uh, invloed zijn. Het gaat dus om een goksyndicaat, zeg maar. Dat wedstrijden in Italië en wijze ook in andere landen beïnvloedt. En uh, ja... Heel problematisch, net nu Italië weer naar het EK gaat. de Bas Mesters over het recente omkoopschandaal in Italië. En dat schandaal is voor Schippers, demissionair minister, mede aanleiding... om toch onderzoek te laten doen naar matchfixing in Nederland. Directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen van de KNVB... reageert verheugd op het besluit van de minister. Nou, buitengewoon blij. Uh, uh, KNVB en de clubs hebben een, uh, al eerder gepleit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 Want in eerste instantie was haar reactie, de bonden moeten het maar uitzoeken. En daar was je niet zo blij mee. Hè? Nou ja, niet blij is niet het juiste woord. Ik heb aangegeven dat wij redelijk machteloos staan. Kijk, je moet even onderscheid maken tussen zeg maar wedstrijdgerelateerde matchfixing. Wat bedoel ik daarmee? He, dat als de ene club de andere club platgezegd omkoopt om te winnen of te verliezen. He, wat je in Italië in 2006 nog wel eens zag. Met met name uh, Juventus. Um, maar je hebt ook niet wedstrijdgerelateerde matchfixing. En dat is met name matchfixing die door, dat door criminele organisaties wordt gedaan. En waar spelers echt onder druk worden gezet. Nou, daar kun je als KNVB natuurlijk weinig aan doen. Want ja, wij mogen geen telefoontaps uh, zetten. Dat is overigens ook goed dat we dat niet mogen. Daar zijn we ook niet voor. Wij mogen geen onderzoek doen naar geldstromen. Dus daar heb je gewoon het openbaar ministerie voor nodig. En in die zin ben ik blij dat de overheid, want ik denk dat dit breder gaat dan alleen VWS, hè, dus dat de overheid uh, dit probleem nu uitermate serieus neemt. En nogmaals, uh, ook van ons uit alle bereidheid om mee te denken in uh, zo'n type van onderzoek. Dus komt er een onderzoek in Nederland? Verwacht je dat er ook wat uitkomt? Want uh, echt concrete gevallen zijn er niet bekend, hè? Nee, ik verwacht ook niet dat er direct iets uitkomt, omdat op tot op heden de feiten die zijn onderzocht... ook niet is gebleken. Ik heb het continu gezegd. Er zijn geen feiten, maar het zou naïef zijn om te veronderstellen... dat daar waar het in eh, België, eh, Duitsland, Zwitserland, Italië, Finland... en noem maar op wel gebeurt, hè, dat het in Nederland niet zou kunnen gebeuren. Nou, en om te voorkomen... ...dat het gebeurt, moet je dus met elkaar erop voorbereid zijn. Je kunt ook wachten tot het spreekwoordelijke kalf verdronken is... ...maar het lijkt ons beter om de put van tevoren te dempen... ...en laten we dat nu doen en ik denk dat, uh, dat dit een belangrijke stap is. Ja, terwijl uh, ja, over de grens, bijvoorbeeld in een land als Polen... ...en een land als Oekraïne, er wel degelijk die gevallen bekend zijn... ...het land waar nu uh, het EK wordt gehouden. Dat is een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Voetbalfestijn wat hier gaat komen, maar tegelijkertijd die gevallen die wel bekend zijn. Ja, dat is ook zo. Uh, ik heb, uh, maar matchfixing uh, houdt niet op bij de landsgrens. Ik zei dat net al. Dus natuurlijk zijn er meer landen daarbij betrokken. We in 2006 hebben we met z'n allen een fantastisch WK in Duitsland gezien. Maar je kunt je herinneren dat in 2005 Duitsland ook in de ban was van het wat ik maar even noem het Hoitser, de, de toenmalige scheidsrechterschandaal. En een paar Kroaten die de boeren aan het waren. Nou, dat zie je helaas in dit soort landen ook. Althans er zijn ernstige aanwijzingen toe. Uh, nou ja, laat dit EK maar een platform zijn om zoals Platini het zegt, de nummer één bedreiging van de sport. Nogmaals aan de kaak stellen. Wat doe je daar als directeur betaald voetbal van de KNVB aan als je hier bent in, in Polen? Nou, op dit moment niet zo gek veel. Het is uitvoerig besproken op het FIFA-congres, uh, waar alle 208 inmiddels 209 bonden dan uh, aanwezig uh, waren. Uh, daar is het aan de orde geweest. Daar heeft uh, Interpol, althans de, de grootste baas van Interpol, heeft daar een ik, vrij pakkend verhaal gehouden. En die heeft ook nadrukkelijk ge, gepleit voor een gezamenlijke aanpak Interpol justitie internationaal, sportbonden internationaal. Nou, ik denk dat het vanuit die driehoek moet komen. En uh, het is daarom goed dat na die, die internationale oproep... nu ook Nederland volgt. En dat zei Bert van Oostveen van de, de KNVB, directeur, directeur betaald voetbal. En na kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt een spannende dag voor Jolanda Sap en Tovik Dibi. Vanmiddag om half vier wordt bekend wie van de twee GroenLinks aanvoers... de komende verkiezingen. Nog niet zo lang geleden ging iedereen ervan uit dat Jolande Sap de kar wel zou trekken. Maar plotseling was daar Kamerlid Tovik Dibi. En die stelde de hegemonie van de fractieleider ter discussie. Voor Jolande Sap lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Zij zou natuurlijk lijsttrekker worden van GroenLinks. Daar denkt tenminste één man anders over. Tovik Dibi. Ik sta een idee kandidaat. En dat idee heet durf af te wijken van de norm. Durf te geloven in anders zijn. En vervolgens moet je er ook voor gaan. Dat is waarom ik een kandidaatstel voor het leiderschap van GroenLinks. Jammer dat het partijbestuur daar heel anders over denkt. Tovik is een uitstekende jongen met heel veel kwaliteiten. Dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren en ook recent. Uh, maar de kandidatencommissie heeft geoordeeld... dat hij onvoldoende scoort op het profiel voor het leiderschap van GroenLinks. Weet je, zij hebben het volste recht... om hun eigen opvatting over mijn optreden te hebben. Ik zeg, laat de leden kiezen. De hel breekt los bij GroenLinks. In de media spreken veel partijprominenten zich uit voor een referendum... Ook Sap sluit zich hierbij aan. Ik heb wel heel veel druk uitgeoefend en, uh, op het partijbestuur. Er komt een referendum en er zijn twee deelnemers. Jolande Sap en Tovik Dibi. En ik ben heel blij dat ze gisteravond in ieder geval... dat besluit genomen hebben, maar het had echt eerder moeten. Ze hebben mij geprobeerd te weerhouden van meedingen... naar het leiderschap van GroenLinks. Ik vind persoonlijk dat het bestuur geen stemadvies moet geven. Nou ja, ik heb me in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd... over de procedures en de partij. En voor de rest is er nu een formeel besluit dat er wel een verkiezing komt... en dat Jolande en ik open met elkaar de strijd aangaan. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar het beeld van een partij... van allochtone knuffelaars lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. In een drietal debatten maken Dibi en Sap duidelijk waar ze voor staan. Dibi is meer voor die ideeën en de actie... SAP voor een degelijk beleid en regeermacht. Ik zeg gewoon steeds waar ik van ben. Ik ben niet zozeer van alleen maar getuigen. Ik wil dingen binnenhalen om het leven van mensen in dit land mooier en groener te maken. Het lijkt soms alsof wij tegen onszelf zeggen: als we nu niet in een regering komen, nou dan is het echt. dan kunnen we net zo goed onszelf opheffen. Dat is niet zo. Het gaat om invloed. En daarna komt de macht. Ik zeg alleen nog een keer: ik wil van het binnenhalen. De GroenLinks-leden hebben inmiddels hun stem uitgebracht. Later vandaag komt de uitslag. Hans gaat vanuit Den Haag. En zo dadelijk na half acht spreken we met Katelijne Buitenweg... prominent GroenLinkser en ook nog Europarlementariër. En zij is ook nog voorzitter van de programmacommissie... die ook nog het verkiezingsprogramma in concept klaar heeft. En zo dadelijk de grootste stedelijke moestuin van Europa. Ligt langs de A10 bij Amsterdam. En staan daar ook files, Dennis mooi? <laughs> nee, nee, nee, daar nog niet. Daar nog niet. Maar uh, er staan nog wel op 13 uh, andere plekken files in Nederland. Um, ja, weinig bijzonderheden. Behalve dan uh, eerder vanochtend de A1 bij in Twente vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Die is dicht geweest voor het knooppunt Azelo. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Er staat nog wel 2 kilometer file. En er is uh, een aanrijding gebeurd op uh, de A20 richting Hoek van Holland. En daarom loopt het vast bij Nieuwe aan de IJssel. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en vanaf die A10 dus, ter hoogte ongeveer van knooppunt Amstel, kunt u de grootste stedelijke moestuin van Europa zien. 3000 vierkante meter paksoi, peterselie, pastinaak, peer en pruim. En sla, met een uitje erbij. En vandaag wordt die officieel geopend. De Urban Farm van bedrijvencomplex Zuidpark. De trap op door een betonnen kolos, een oud kantoorgebouw. Langs de A10 en dan stap je de deur uit en dan kom je in een oase terecht. Jan Huibrecht, dit is uh, uw gebouw, dus ook uw tuin? Dit is de tuin van de Zuidparkers. En wie zijn zogen. dat, de Zuidparkers? Dat zijn de residents van Zuidpark, dat is uh, de macro in Mesa, Functie Mediaire. In het gebouw hiernaast? Het gebouw onder gebouw hiernaast en hieronder. en hieronder. Juist. Het idee is eigenlijk, we hebben hier een, een 3000 vierkante meter urban farming dak gemaakt. Urban farming, en, een stadsboerderij. Een stadsboerderij, precies. Een grote moestuin. En dat is eigenlijk bedoeld voor alle residents die wij hier, die hier interesse in hebben. Ja. Die krijgen twee sterkende meter moestuin. En uh, die gaan ze dan zelf verzorgen. Uh, uiteraard uh, onder deskundige leiding van Biet en Boon. Biet en Boon? Anton Meltenburg van Biet en Boon. En Biet en Boon, dat is? Uh, wij geloven er sterk in dat in elke stedeling een, een urban farmer, een stadsboer schuilt. En uh, ja, die helpen wij een stukje op gang. Is dat iets van nostalgie? Nee, dat is iets juist van, van nu en ja? van de toekomst. Uh, door mensen weer wat meer, wat dichter bij hun eigen voedselproductie... wat meer met voedselproductie bezig te laten gaan... hopen we dat ze ja, weer nieuwe smaak ontdekken, nieuwe producten ontdekken... Uh, er bewust er mee omgaan. Heeft u zelf een beetje groene vingers? Ik heb uh, geen groene vingers, maar daar uh, maar maar kan niet. verandering in komen. Ja? 100% zeker. Ja. Wat is uw perceel? Deze aardbeienplantjes, dat is ja? typisch wat ik goed kan bijhouden. Ja. En Je okay. kan ze ook vanaf plukken. Rucola. Toch? Klopt. Er staat een bordje bij. Is dit ook uh, iets eetbaars? Ja, nou het gewas wat u ziet met een mooie blauwe bloem is een komkommerkruid. Ja. Kan je rekenen tot vergeten groentes. Het bloemetje doet het heel goed als versiering op de salade. Maar de stengel die schil je en dan krijg je een smaakbeleving en een textuur zoals een beetje vergelijkbaar met een asperge. Mm -hmm. Is het lekker dat bloemetje? Lekker? Ja, is goed te eten. Ja. Wil je eentje? ja. Niet alleen wij vinden de blauwe bloemetjes lekker, maar deze hommel uh, ja. vindt hem ook duidelijk lekker. Ja, die heeft hem al weer ontdekt. Speciaal voor de, voor de bijen ook. hebben we dus ook veel eetbare bloemen opgenomen in deze tuin. Mm -hmm. Dus deze blauwe bloemen, de komt kommerkruid, daar zit alweer een hommel erin. Ze zijn ja. er dol op. We hebben ook veel Oost-Indische kers in verschillende soorten. Ja. Ook lekker in de slaap. De aardbeien staan nu in bloesem. We hebben hier 70 gewassen toch staan, uh, Antoine? Ik moet goh, nog even natellen hoe het er precies zijn, maar ongeveer 70 gewassen hebben we hier staan. Je zit hier uh, 10 meter hoog. Je kunt helemaal rondom kijken, daar... Ja. Philips toren, amsterdam Arena aan de andere kant. De A10, is dat nou niet slecht voor de plantjes? De auto's die op de A10 rijden stoten natuurlijk wat fijnstof uit. Dat fijnstof, dat is iets wat we serieus nemen. Daarom hebben we een professionele groentewasinstallatie beneden staan. Dus alles wat van het dak komt, wassen we. De vervolgens gaat naar de restaurants, die wassen het uiteraard ook weer in de keuken. Dan ben je van het fijnstof uh, verlost. Zijn er al veel mensen die zich hebben gemeld om uh, in de lunchpauze even te gaan schoffelen... Er hebben zich al diverse mensen aangemeld voor de tuiniersclub die we hier hebben. We hebben ook nog een tuin aangetrokken die hier ook dagelijks rondloopt. En die de leden van de tuiniersclub kan begeleiden. En of die leden van de tuiniersclub... Nou, uh, helemaal van grond tot mond zeg maar het hele werk doen. Of dat ze een deel willen bijdragen of dat ze willen helpen met de oogst. Iedereen is hier welkom. Klopt helemaal. En wat je hier doet is eigenlijk samen saaien, schoffelen en oosten. Dat is urban farming. En dat moeten de residents samen doen. Maar hier op het dak doen we dat dan uh, letterlijk. En we hopen dat dit aanzet om het ook figuurlijk met elkaar te doen. Roel Pauw, onze verslaggever, was in die grote moestuin langs de A10. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1. journaal, het Hoge Rechtshof in Israël, heeft bepaald dat een nederzetting op de westelijke Jordaan-oever ontruimd moet worden. Maar de Joodse kolonisten weigeren te vertrekken. Ze zetten premier Netanjahu onder druk om de uitspraak van het Hoge Rechtshof naast zich neer te leggen. Honderd kinderen van kolonisten lopen daarom in een mars naar Jeruzalem, waarin het Israëlisch parlement vandaag wordt beslist over het lot van de nederzetting. Dacht om hier te komen? Of hebben je ouders dat aan je gevraagd? We, decided, but we asked our if it's okay. ze hebben zelf besloten om mee te gaan, zeggen ze. Maar ze hebben wel hun ouders om toestemming gevraagd. Jongens komen allemaal uit Beit El, een nederzetting. Hier op de Westelijke Jordaan-oever. een grote nederzetting... in de buurt van Ramallah. Daar is een kleine buitenwijk bij, met grote huizen. En die zijn gebouwd op privéland van Palestijnen en moeten daarom gesloopt worden heeft het hooggerichtshof bepaald. This land dit land Het land behoort helemaal niet toe aan de Palestijnen zegt dit jongetje. Dit land is van ons. Zij denken alleen dat het van hen is. Waarom ga je naar Jeruzalem te tot to, uh, Minister uh, Benjamin Don't break my house. Om Netanjahu te vertellen, sloot mijn huis niet. De weg naar Jeruzalem en Jericho en links naar Ramallah staat het verkeer stil. Het zijn vooral Palestijnen die hier nu stilstaan. Ik zit hier achter in een bestelbusje met een jongen die uh, staat te wachten tot de weg weer open gaat. Heel kalm. Zit hij te wachten? Uh, Tonabluus. Oh to Nablus. hij is op weg naar Nablus. Hij studeert aan de najah Hij studeert daar aan de universiteit. We, we hopen so, uh, Hij hoopt dat alle Israëliërs van dit land verdwijnen, maar hij gaat er niet voor vechten. Hij studeert. When I when I decide to to fight, I will be uh, in the present. Als hij gaat vechten, dan beland je in de gevangenis. Dat is zinloos. In de verte duikt tussen de heuvels de mars op. De kinderen van de kolonisten. Die de regering gaan vertellen dat ze hier thuis horen. Mijn hele school came here. Is hier met haar hele school. De hele schoolklas. Got a day off from school. Hey, yes. It's more important than a school, you know. <laughs> ze hebben een dag vrijgekregen van school, want dit is belangrijker dan naar school. The, the Arabs need to go away from here. It's not their place. Ze zegt dat de Arabieren, de Palestijnen hier niet thuis horen. Dit land is aan hun gegeven. What do you think of Netanyahu? Ik think... ga het even overleggen met haar vriendinnen wat ze van Netanyahu vindt. Ik denk dat hij een goede persoon is, like Jew. But I think he's not enough religious to know why are really reason of being in Israel. Netanyahu is een goed mens zoals elke jood, maar hij is niet religieus genoeg om te begrijpen waarom wij hier zijn en hier moeten wonen. Because we we're religious, we know the really reason that we need to live in Israel. Oké, okay, je ziet alle heilige plaatsen, bewijze uh, plekken in je voortuin. Het is je het is de plek waar je moet zijn op grond van de Bijbel, op grond van je geloof, op grond van je geschiedenis. Vindt ze niet dat de uitspraak van het Hooggerechtshof Hof gerespecteerd moet worden. The government I respect, but God first, In principe zou dat wel moeten, maar de hoogste is God. En als een uitspraak van het Hooggerechtshof of van de regering ingaat tegen wat God ons bevolen heeft, dan moeten we naar God luisteren. God gaat boven alles. En bijdrage was dat van Monique van Hoogstraten. Meino Remmers is vanochtend in Gouda-rak. Daar Meino in een wijk die wordt opgeleverd waar een voormalig uh, gifwijk was. Hè. Dat gif in de grond. Zou het daar lekker wonen zijn? Ja, dat vraag ik me af. Kijk, ik de, ze hebben hier al een prachtige feesttent neergezet die nog helemaal leeg is. Maar er komt net een vrachtauto aangereden vol met kunstplanten en andere aankleding. Um, er worden ook door een bedrijf ja, zeildoeken neergezet, maar erop foto's. En dat zijn van die, inderdaad van die lekkerkerkfoto's. Jaren 60 flatwoningen. Ja, echt zo'n jaren 60 wijk was het, ja, hè? He? Klopt, klopt. Het was inderdaad een jaren 60 wijk. Uh, van die rijtjeswoningen, zeg maar. Uh, ja. Ja. En, um, en toen werd er gif gevonden en toen begon dat afgraven. En toen werd die wijk half gesloopt, iedereen ging weg... Ja, dat klopt. Iedereen die moest weg. Uh, mensen met huurwoning die kregen dan nieuwe huurwoningen aangeboden binnen het dorp. Er werden nog nieuwe huizen daarvoor uh, gebouwd, zeg maar. En de mensen met een koopwoning ja, die uh, konden zelf uit gaan zoeken waar ze eventueel... Iedereen moest weg? Iedereen moest weg. Ja, de hele wijk moest leeg. Ja. Astrid Metselaar Boon woont aan de Zellingkade 12. Het is een huis, we, gaan even naar de, we lopen naar de IJssel. Hoor ik nou net dat uw zoon er nog in gezwommen heeft van het weekend? Klopt, nou, met Pinksteren, ja, met het mooie weer... heeft hij erin gezwommen met wat vriendjes, ja, klopt. Ja, nou dat was toen niet te doen, dode vissen dreven erin. Nee, toen uh, was het echt niet mogelijk. Hebt u dat ook destijds als kind gemerkt, toen jullie hier kwamen wonen... dat het zo'n vieze bende was? Nee, want ik heb zelf ook nog wel eens ingezwommen en ingevaren. Ja. Dus... Nou, u geeft geen licht, dus dat valt mee. Nee, hè? <laughs> we lopen naar achter de buur, hebben de vlaggen opgehangen, zie ik... De vouw zit er nog in. Uh, ja, het, ze hebben eigenlijk een soort oud-Hollandse kader nagebouwd, hè? Ja, dat klopt. Allemaal met verschillende soorten gevels, verschillende kleuren. Een beetje speels uh, neergezet, zeg maar. Ja, best wel uh, mooi gedaan door de architect. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Ja, Ik ben, Want het is... Oh, hebben we nou de huisleutel dan meegenomen? Of hebben we ons zelf naar buiten gesloten? Nee, die hebben we meegenomen. Twee binnen. Zo. Ja... Trapje naar boven, het is allemaal nieuwbouw natuurlijk. Hè? Waarom heeft het nou toch zo lang geduurd? In 1985 begon de sloop. En nu pas wordt het eigenlijk opge opgeleverd hè? met de komst van Koningin Beatrix vandaag. Die op foto staat van destijds dat hij door een half afgebroken wijk liep. Ja, dat klopt. Het heeft uh, heel lang geduurd... omdat men eerst eigenlijk niet wist wat men uh, met de grond aan moest. En de kosten daarvan, dat uh, ja, liep... Ja, heel lang gesoebad geweest, hè? Heel lang gesoebad geweest. En ja. uh, toen heeft minister Pronk zeg maar, eigenlijk zich uh, er hard voor gemaakt... Uh, ja, dat het uh, schoongemaakt werd en dat er weer een nieuwe wijk kwam. Waarom wilden jullie hier weer wonen? Is dat omdat je hier als kind hebt gewoond? Ja, klopt. Ik heb hier met zoveel plezier gewoond. En uh, ja, mijn ouders ook... Maar die moest natuurlijk weg, en mijn vader ook. En die wilde hier eigenlijk helemaal niet weg. Ja, leven ze nog? Nou, mijn moeder wel, mijn vader niet. Nee. En uh, ja, mijn vader, die, als die dit weet dat ik nu hier woon... op het, ja, zeg maar, bijna hetzelfde plekje... Nou, zou die het geweldig vinden. Nou, ja. Hij komt wel kijken nog. Ik hoop het. Nou, nou, nou, ja, ja, ja, ja. En uw moeder? Mijn moeder die komt kijken, ja. ja die heeft vandaag ook een uh, woordje met de koningin, als het goed is. Ja. ja. Ja, misschien dat uw vader toch van bovenaf naar beneden kijkt of zoiets... en dan denkt, ach, het is toch nog weer goed gekomen. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken... ja, het is allemaal echt nieuwbouw, hè? Als je hier doorheen loopt, je zou ook, het zou ook Almere kunnen zijn. beetje. Dat zou kunnen. het is niet meer het oude, het, het oude goudrak Nee, nee, dat niet. Maar het, het ziet het dorp wel weer, vind ik. Want het heeft natuurlijk zoveel jaren echt brak gelegen... Ja. dat het gewoon een soort ja, betonnen bak was die er lag. Waar staat die nou? De vlag? Zullen we het maar pakken dan? Ja. Alsjeblieft. Wacht, dan gaan we naar buiten. Oh, moet, binnen... moet uit het raam natuurlijk. Ja. Is de echte manier, hè? We gaan de vlag ophangen. Gaat u nog naar koningin Beatrix kijken? Uh, ja, als het goed is, mag ik ook een uh, boordje met haar... Uh... Ja. Weet u wel wat u gaat zeggen? Nou, dan moet ik me nog even op uh... oh. bezinnen. Ja? Ja, het ja. ligt er een beetje aan. Ja. ja, het ligt er een beetje aan. Het is wel miserig vies weer eigenlijk. Dat is jammer. Raam open, daar komt hij de vlag. We hangen hem op. Hoe laat komt uh, Majesteit? Uh, als het goed is, rond een uur of twee komt uh... Oh, dan hebben we nog even. Dan hebben we nog even de tijd. Ja, is goed. Ja. Hang hem maar op, hoor. Ik wil een hypotheek voor een eigen huis, maar ben zelfstandig ondernemer. Waar anderen stoppen, gaan onze hypotheekadviseurs voor ondernemers door. Die bekijken bijvoorbeeld naast uw resultaat ook de marktsituatie in uw branche.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 NOS Journaal. Onrust in Laakkwartier Den Haag na inval. En Venusovergang in Nederland nauwelijks te zien. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Megens. In het Haagse Laakkwartier was het gisteravond onrustig. Een arrestatieteam hield een man aan. die al twee jaar werd gezocht na een schietpartij. En dat trok nogal wat bekijks en toen ging het mis. 50 omstanders gooiden met stenen naar de politie. Volgens een verslaggever van Omroep West... werd er een vuurwerkbom naar de agenten gegooid... op het moment dat de verdachte naar buiten werd gebracht. De mobiele eenheid heeft charges uitgevoerd. Van de omstanders is niemand opgepakt. Maar de politie sluit niet uit dat dit alsnog gaat gebeuren. Op dit moment zijn er nog geen uh, aanhoudingen verricht. Onze recherche gaat er wel uh, onderzoek naar doen. Uh, wie, zijn de, wie, wie zijn de betrokkenen geweest en uh, wie heeft wat gedaan?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 Ja, de grap is natuurlijk gemaakt, de Total Recall. Ja, Total Recall, een bekende film van de acteur... en voormalige gouverneur van Californië, Schwarzenegger. Dat de inwoners van Wisconsin New Walker toch niet hebben weggestemd... is een tegenvaller voor president Obama. De uitslag geldt als een graadmeter namelijk... voor de presidentsverkiezingen in november. In Canada zijn opnieuw lichaamsdelen opgedoken... die per post waren verstuurd. Dit keer kwamen ze aan bij twee scholen in Vancouver, zegt de politie. De Vancouver Police en de BC Corner Service... hebben called om in te investigate. De remains will be examined by de coroner en er is no indicatie van een identiteit at dit stage van de investigation. De afgelopen uren is de planeet Venus voor de zon langsgetrokken, Een uniek fenomeen dat zelden voorkomt. Het is in Nederland nauwelijks te zien geweest, het is bewolkt. Tegenvallen dus. Ook voor Menno Reemeijer op de vismarkt in Groningen. Heel even, om half zeven, om heel even piepte de zon door. En, en er ging echt een golf van opwinning hier over de markt. Nou ja, bij die vijftig mensen die zo gek waren geweest... mag je nu achteraf wel zeggen om er zo vroeg uit te komen. Maar nee, het was te weinig. En Menno was niet de enige die teleurgesteld is. Ik heb hem nog wel een heel klein beetje zien bewegen oh, wel. voordat hij eruit ging. Dat nog wel. Dus toen zijn we naar buiten gegaan in de hoop dat we hem buiten nog even live okay. konden zien. Maar, het is, maar, maar, maar dus eigenlijk ook niet gezien? Nee, niet tot hij van het randje af viel. Tot hij van het randje af viel. duurt nog even voordat er weer een mogelijkheid is om uh, die Venusovergang te bekijken. Het zal niet eerder zijn dan in het jaar 2117. Dat is over 105 jaar. Gaan wij dus niet meer meemaken. Dat staat nu alvast. Dat was Nieuwsoverzicht.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 vanwege het regenachtige weer. Er vallen maar een paar files op. Dat is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Relatief veel vertraging tussen Pevenwijk Oost en Haarlem-Zuid... over 5 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... staat tussen Tiel en Wadenooien 6 kilometer.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 Ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Optoes 6. 6 2012. En Radio 2 is weer van de partij. Deze week elke middag vanaf 4 uur. En morgen de hele dag op Radio 2. Optoes 6 en Radio 2. Deze week samen. bergop. Kijk voor meer informatie op Radio 2.nl.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 minuut over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ontvolgen op internet via nos.nl. Ga naar Rusland. Daar is een uh, omstreden wet aangenomen... die het moeilijker maakt om te demonstreren. Na een marathonsessie gisteren in het parlement... werd de wet even na middernacht aangenomen. Correspondent Kieser Hekster in Moskou. Kiesa, wat staat er in die wet? Waarom is die zo omstreden? Nou, die wet gaat het regelen dat als je gaat demonstreren... en er is geen toestemming gegeven voor die demonstratie... en je wordt opgepakt, dat de boete die je dan moet gaan betalen... meer dan 150 keer zo hoog wordt als hij eerst was. Dus als je nu wordt opgepakt, nu die wet nog niet van kracht is... want uh, president Poetin moet er zijn handtekening nog uh, onder zetten... Kost het ongeveer 50 euro. Dat wordt straks meer dan 7.000 euro. En dat is natuurlijk bedoeld om demonstreren te ontmoedigen. Demonstraties die steeds vaker en steeds groter zijn geworden. Sinds premier en nu weer president Poetin heeft aangekondigd de belangrijkste man van Rusland te willen worden. En geldt dat dan kies je voor alle demonstraties? Ja, dat geldt in principe voor alle demonstraties, dus ook voor demonstraties die juist hun steun uitspreken aan de president, zoals de jeugdorganisatie van uh, Vladimir Poetin die vaak demonstreert. Maar in de praktijk zie je dat die eigenlijk nooit beboet worden en dat deze wet vooral bedoeld zal zijn om de oppositie tegen president Poetin een kopje kleiner te maken. Sowieso is het heel erg moeilijk in Rusland om toestemming te krijgen voor demonstraties. Het is niet zo dat je naar de politie gaat en zegt ik wil demonstreren dat de politie dan zegt, tuurlijk joh, wij gaan dat allemaal regelen. Nee, vaak is het zo dat bijvoorbeeld die jeugdorganisatie van de president... net een fractie eerder is geweest met het toestemming vragen... voor een demonstratie pro putin dat daar de toestemming wordt gegeven. En dus als die demonstranten anti putin dan toch de straat op willen gaan... zonder vergunning van de politie... dan lopen ze nu het risico dat ze gewoon failliet gaan, letterlijk. Daarom waren er, was deze wet omstreden, waren er gisteren ook demonstraties tegen het verbod op die demonstratie bij het parlement. Daar zijn ook weer mensen opgepakt. Die zullen dan nog die oude boete gaan betalen. En ze hebben er haast mee in het parlement, in de Duma... omdat voor aanstaande dinsdag 12 juni... een grote nieuwe demonstratie tegen Poetin gepland staat. En we willen natuurlijk voorkomen dat uh, die weer zo groot wordt. Ze willen een beetje een afschrikwekkende werking laten uitgaan van uh, deze nieuwe wet, om te, in, de, uh, in de hoop dat die demonstratie... niet zo groot, zo groot zal worden aanstaande dinsdag. Hmm, en wat verwacht jij? Laten de Russen zich hierdoor weerhouden... of gaan ze massaal toch de straat op op de twaalfde? Nou, het is uh, even afwachten. De afgelopen demonstraties zijn er eigenlijk steeds meer mensen... de straat op gegaan, toch, dan ik zelf had verwacht. Ook demonstraties waar helemaal geen toestemming voor was gegeven. Maar de politie heeft al, al die demonstraties eigenlijk niet heel hard ingegrepen. Natuurlijk is het bedrag van 7000 euro... dat is voor Russen een gigantisch bedrag, voor Nederland natuurlijk ook. Maar hier ligt het gemiddelde maandsalaris in, in Rusland... nog steeds zo rond uh, 500 euro, dus kan je nagaan wat dat... Uh, voor bedrag is uh, voor Russen. Ik denk dat de politie uh, de komende dinsdag en ook de, voor de demonstraties die aangekondigd zijn daarna veel harder zal gaan optreden. Poetin heeft ook aangegeven dat hij die, deze demonstraties niet langer wil tolereren. Dus ik denk dat, dat, dat daar vooral uh, de dreiging van uitgaat. Dat de politie uh, de daad bij het woord voer, voegt, mensen zal gaan oppakken en inderdaad zal veroordelen tot dit soort uh, gigantische bedragen. Dus ja natuurlijk gaat daar een grote afschrik in de werking vanuit. Goed. Kisha Hekster in Moskou. Dankjewel, je Kisha. Gaan we naar de sport. Tom van Teijk, goeiemorgen. Goeiemorgen. De missionair minister Schippers heeft dan toch een onderzoek gelast, gelast... naar matchfixing in het voetbal, in de totale sport trouwens. Um, ja... Daar had ze wel een week nog voor nodig en een speciaal congres. We laten deze uitzending meer over. Is, is Schippers terecht overstag? Uh, ja, wat mij betreft wel. Want uh, het begon een beetje op dat beroemde kleine Gallische dorpje te lijken ja, in Nederland. overal, he? van, hey, maar niet overal hier. Overal, hier. <laughs> Maar er is een, een kleine verzetshaart in Nederland waar dat allemaal niet voorkomt. Uh, nou, uh, de bewijzen dat het voorkomt is overigens ongelooflijk lastig bij dit, uh, bij dit probleem. Maar er zijn toch wel voldoende aanwijzingen. De KVB, heeft er ook uh, bij monden van uh, directeur Oostveen een aantal keren ook op aangedrongen dat het zou gaan gebeuren. Er zijn aanwijzingen, er zijn gedachten over. Nogmaals, het is heel lastig te bewijzen. Want het gaat hier natuurlijk niet alleen om het helemaal verkopen van wedstrijden. Maar je moet je voorstellen, je kunt op alles gokken. De eerste gele kaart, de eerste overtreding, de eerste uitbal. Nou, op dat soort dingen, daar is bijna geen controle op te doen. Maar dat er heel veel van dit soort dingen aan de rand... en met name het voetbal, want je zei net heel netjes, alle sporten, dat klopt ook. Maar dit is toch vooral daar waar veel geld om gaat. En dat is voetbal. En dat er een uitgebreid onderzoek naar komt en dat men echt is gaat kijken vanuit verschillende invalshoeken. Ja, het is een hele logische stap. En nogmaals, onderzoeken is één, bewijzen is twee. Dat blijkt ook in andere landen heel lastig. Maar goed, de, de schandalen om ons heen hebben zich opgestapeld. Dus het zou heel raar zijn dat dat Nederland helemaal voorbij is gegaan. Dus wat mij betreft een heel, heel verstandig besluit. Oké, okay. uh, we gaan door naar het wielrennen. Het Dauphiné Libéré wordt nu gereden. Een voorproefje voor de Tour wordt het wel gezien. Ja. Uh, wat is er nog aan de hand met Andy Slek? Ja, het is, het is bijzonder. Uh, schrijf nooit iemand af voor de Tour. Andy Slek heeft net die gele trui ontvangen, omdat Contador uiteindelijk de overwinning ontnomen is. Dus hij is nu officieel, behoort hij ook bij de tourwinnaars. maar zo voelde dat niet, zei hij zelf. Hij wil een keer op het hoogste strafvot staan in Parijs als ze aankomen. Nou, zijn eigen ploegleider, Bruin Neel... die was eigenlijk al vernietigend over hem vorige week... en over de gebroederschlek en de hele ploeg. Hij reageerde wat laconiek van... ach, ja god, dat moet die man zelf weten. Ik bereid me op mijn manier voor. Nu de Dauphiné. Het is natuurlijk nog een kleine maand... maar gisteren, eh, een soort Schelling-Wouwer-bruggetje reden ze op... En daar werd hij op 1.38 gereden, dag daarvoor op 3.10. En als je de vorm de ziet, met name van Cadell Evans, de, de Australiër, die echt tot een winnaar is geworden in de, in de herfst van zijn wielercarrière, Bradley Wickens. En je ziet hem ploeteren, dan kan je je nauwelijks voorstellen dat hij een serieuze rol gaat spelen in die Tour. Maar ik... Ik denk toch ook nog maar eens even terug aan Jan Oelriech... van wie we dat ook jaren dachten en soms nog een kilootje of vijf te zwaar was. Dus er, er kan veel in wielrennen, er kan veel in een maand. En misschien ook bij aan die slek, maar op het mom dit moment is het wel ploeteren, ploeteren, ploeteren. En als je eigen ploegleider het niet meer ziet mm. zitten, dan wordt het wel heel lastig. Tom, dank je. Joei. Hoe moet het verder met GroenLinks naar deze kandidaatlijsttrekkersverkiezing? Nee, lijsttrekkersverkiezing moet ik zeggen. We praten er zo over met GroenLinks prominent inmiddels, Catalijne Buitenweg. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Dennis Mooi. Er staat inmiddels 95 kilometer file bij elkaar opgeteld, Marcel. Er is er eentje die maar blijft groeien. En dat is de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkem. Inmiddels 12 kilometer tussen Echtot en Madenooi. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het is vandaag de dag van GroenLinks. De partij maakt vanmiddag bekend wie de lijsttrekker wordt. Blijft Jolande Sap aan het roer. Of gaat het of ik Dibi, de partij naar de verkiezingen, in september, leiden. Ook komt GroenLinks met het concept verkiezingsprogramma. Voorzitter van de Programma Commissie, is uh, oud Europarlementariër Katelijne Buitenweg. Mevrouw Buitenweg, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn eens dus even Twitter opgedoken en daar vonden we een tweet van u van 18 mei. Pijn in ja. mijn buik. Hashtag referendum. Gaat dat ja. weer een beetje? Um, jawel, dat gaat nog wel weer een beetje. Uh, het was inderdaad over. Uh, nou ja, de, de, waar ik pijn in mijn buik over kreeg is dat ik dacht. Ja, Tovik Dibi kan nu niet meedoen aan het lijsttrekkersreferendum. Dat was de beginsituatie. Terwijl ik het wel logisch zou vinden dat als iemand uit de fractie... ook de fractievoorzitter uitdaagt, dat dat ook moet kunnen. En dat de leden dan moeten kunnen kiezen. Nee. Nou, toen ging er een heel uh, bol over regels. En daar kreeg ik gewoon buikpijn van. Wat heeft dit referendum, want zo noemt u het, uh, GroenLinks gebracht, mevrouw Buitenweg? Het heeft gebracht dat uh, de, de leden kunnen kiezen. Hè. Op dit moment uh, uh, er was uh, Jolande Sap, die was kandidaat. Als er niemand anders zich ook uh, tegenkandidaat had gesteld... Ja, dan had zij die post gekregen, terwijl er blijkbaar wel mensen waren... Uh, die ook graag voor het hoogste ambt zouden gaan. Nou ja, dan kan je maar beter ook een open en eerlijke verkiezing hebben... en de leden hebben nu uh, kunnen spreken. Een mannenbericht op Twitter is van Ineke van Gent. Die uh, zegt wat de uitslag ook wordt. Ik hoop dat uh, de plekken 1 en 2 op de lijst zijn... voor de kandidaten van het referendum. Ik vraag me alleen af, um, is bijvoorbeeld Tovik Dibi... stel dat hij niet op nummer 1 komt. Uh, niet de lijsttrekker, wordt niet te veel beschadigd. Hij is er vol in gegaan. Is afgemaakt door de kandidatencommissie. Een hard oordeel uh, uh, om zijn oren gekregen. Maar wordt ook wel kritisch ik... benaderd door iedereen. Wat, wat, kan, zou hij op, op, op twee kunnen staan eventueel? Nou, volgens mij moeten we echt gewoon helemaal afwachten... wat nu het oordeel is van de kandidatencommissie... omdat die ook met andere mensen hebben gesproken. GroenLinks heeft gelukkig heel veel getalenteerde mensen. Uh, dus niet alleen Jolande Sap en uh, Tovek Diebi... maar er zijn ook uh, gewoon anderen die zich gekandideerd hebben. En uh, ja, dan moet ik de... Uh, de de, de commissie die met al die mensen interviews heeft gehouden... die moet komen met een uh, gemotiveerde voordracht. Mm -hmm. uh, ik, vind, ik vind dat Tovik wel hard om zich heen heeft geslagen. Dat vond ik ook niet altijd prettig. Maar ja, uiteindelijk heeft hij ook wel weer veel gepresteerd de afgelopen jaren. Dus het is, het is echt gewoon aan de kandidatencommissie... die komt met een voorstel en dan zal het congres gewoon gaan besluiten. Ja, dus uh, die verkiezing. Het referendum heeft dus nog wel wat meer gebracht. Bijvoorbeeld uh, chagrijn, uh, onvrede over elkaar... Um uit de school klappen bijvoorbeeld van Dibi over de sfeer in de fractie. Hoe beoordeelt u dat? Nou, ja, ik had eigenlijk dat gehoopt. Dat is een hele diepe zicht, mevrouw Buitenweg. Ja, ja nee, inderdaad, omdat ik denk, jeetje, zijn we hier al niet heel erg geweest. Ja, ik begrijp dat het soort voetbalpolitiek uh, toch vooral heel erg interessant is. Maar ik had heel erg gehoopt om over het programma te praten. Ja, omdat dat uiteindelijk we toch op. is waar mensen uh, op Ja, maar de dit is toch de dag, de dag waar we, waar ja. we, de, waar we de rekensom uh, opmaken, de balans opmaken. Ja, die is uiteindelijk 12 september natuurlijk. Maar goed, wat heeft het, ja. uh, uh, uh, wat heeft het allemaal gebracht? Um, ja, ik, nou ja ik, er zijn, Het is niet alleen maar moddervechten geweest. Ik ben bij een aantal uh, debatten geweest. Althans zou ik eerlijk zeggen, ik ben virtueel bij een aantal debatten geweest. Uh, want je kon het allemaal ook prima via de computer uh, volgen. En ik vond het wel leuk om te zien... Uh, dat er zoveel, uh, zo heel erg veel mensen uh, naartoe gekomen waren. Mensen waren echt actief aan het meedoen. En het was niet alleen maar moddervechten. Het was ook van, nou, wat vinden we bijvoorbeeld van het Lenteakkoord? Ja, daar hebben we een aantal flinke zaken bereikt. Maar we hebben ook een aantal uh, veren moeten laten. Wat vinden we daarvan? Dus er werd ook wel degelijk heel erg inhoudelijk gediscussieerd. Dan kan je zeggen van ja, bijvoorbeeld Tovik uh, Tibi to viel dat aan. Zo van ja. Uh, uh, misschien waren die compromissen niet altijd goed... ja, maar laten we het daar inderdaad ook maar over hebben. Dus ik vond het niet... Um, er was af en toe, werd er met modder gegooid... en daar was ik ook ongelukkig over... maar dat is zeker niet de hele tijd geweest. Er zijn ook gewoon wel interessante debatten gevoerd. Ja, toch nog eventjes, straks gaan we het verder over de inhoud hebben. Uh, Diebi heeft misschien <laughs> wel uh, ook de vinger op een zere plek gelegd... bij GroenLinks, en daar kunt u denk ik ook wel wat over zeggen... vanuit uh, de programmacommissie. Namelijk dat de partij uh, toch passie mist, saamhorigheid ook... en begeestering, en vooral bezig is met uh, verantwoordelijkheid nemen, machtsdeelname. Hoe kan GroenLinks weer aantrekkelijk worden voor, voor kiezers die, die dat missen? Nou, toch deel ik dat niet helemaal. Ik zag inderdaad dat er wat chagrijn in de fractie, was. helemaal waar. Um, maar het idee dat GroenLinks passie mist, uh, dat kan ik niet thuisbrengen. Ik heb dus voor het verkiezingsprogramma, uh, hadden wij een zeer leuke club mensen. Uh, en we hebben ook met heel erg veel mensen gesproken, uh, met honderden mensen ook in de partij bij bijeenkomsten. Uh, over van wat ons bindt en wat wij willen. Uh -huh. Nou, Je ziet dat bijvoorbeeld... Uh, we zijn het bijvoorbeeld eens met ook de Sociaaldemocraten. Dat zijn er inmiddels twee partijen, heb ik begrepen. Uh, maar dat, daar zijn we het mee eens dat het heel erg van belang is... Om, uh, om kennis, inkomen en macht te delen en te spreiden. Maar wij hebben ook nog wel een ander standpunt... namelijk dat het er ook om gaat dat de schone natuur... en gezondheid gespreid moeten worden. En dat het er niet alleen maar gaat... Uh, om het goed te hebben voor de mensen hier en nu in Nederland... maar ook voor onze kinderen, de toekomstige generaties en elders in de wereld. Nou, dat is waar onze passie zit, voor het verbinden van wat goed is voor Nederland nu... en ook het in stand houden van de aarde voor de toekomst... en zorgen dat we niet roofbouw plegen op wat ook aan anderen toebehoort in andere landen. Dus volgens mij hebben we daar een heel eigen standpunt op... en uh, daar heb ik een hoop mensen enthousiast voor gehoord. Goed. En dat enthousiasme uh, moet u bij de kiezer gaan opwerken... met dat verkiezingsprogramma. De, de passie uh, is duidelijk. Kunt u eens uh, wat hoofdpunten noemen? Want wat gaat u bijvoorbeeld doen met uh, de hypotheekrenteaftrek? Kunt ja. u daar al iets over zeggen? Daar kan ik zeker iets over zeggen. Ja. Nou, laat ik beginnen inderdaad met de hoofdpunten. Um, uh, eigenlijk is, zijn er gewoon twee belangrijke lijnen die we inzetten. Um, en de eerste is die omslag naar een duurzame economie. Ja. En we, zit, we gaan nu krijgen. Um, we hebben nu vijf kabinetten in tien jaar gehad. We gaan nu ons opmaken voor het zesde kabinet. En er is echt verbluffend weinig bereikt om de economie ook in stand te houden. Want als je kijkt naar de Nederlandse economie, um, die is heel erg. Uh, uh, we zijn de zevende wereldexporteur, de achttiende. Economie van de wereld. Maar dat is heel erg um, afhankelijk van ook allerlei. van veel energie en hulpbronnen. Mm -hmm. en, we, nou ja, dat, en die zijn steeds schaarder en worden ook steeds duurder. Dus juist om je huidige positie te behouden. zal je ook moeten zorgen dat je flink aan energiebesparing doet. en echt een omslag maakt naar een duurzame economie. Ik hoor nog dat niks nieuws. Een, nee, maar dat, nou, nee, dat is voor ons niks nieuws. Maar het is wel iets wat namelijk moet gaan gebeuren, omdat. Uh, het is een soort realisme, juist, dat je uh, dat wat de basis is van je economie, dat je ook zorgt dat het ook over tien jaar nog steeds zo kan zijn. Nou, ik nou, zal dan een voorbeeld noemen voor u, om uh, um, um, uh, uh, um wat concreter te zijn. Ja, als het betekent... kan, uh, liefst over de hypotheekrenteaftrek. Ja, oké, okay. maar u vraagt ook hoofdlijnen en dan gaat u vervolgens ja, maar, ja. over de hypotheek. Nee, okay. het was even andersom. Ik vroeg over de hypotheekrenteaftrek en u begon over de duurzame economie. Oké, okay. nou, okay. de hypotheekrenteaftrek, ook dat is allemaal niet zo uh, uh, nieuw, is dat GroenLinks wil die op termijn afschaffen. Dus we beginnen ermee, zoals nu ook in het uh, uh, lenteakkoord is afgesproken, dat die in 2013 wordt gemaximeerd op 1 miljoen. En daarna wordt die uh, stapsgewijs in 25 jaar volledig afgebouwd tot nul. Oké. Okay. En hoe zit het Goed. nou met die reiskostenvergoeding? Ja, Wat die die reiskosten, GroenLinks eigenlijk? Die reiskostenvergoeding is altijd bij GroenLinks geweest... dat het autoverkeer wel wordt belast, maar het treinverkeer niet. Ja. En dat uh, uh, staat er nu ook in. Ja, dus dat, maar dat wordt dus echt een verkiezingsthema. Dat, daar gaat u ook op inzetten. Nee, wij gaan inzetten op onze hoofdlijnen en dat is dus die verduurzaming van de economie. Ja, daar hoort toch ook een reis, reizen bij? Met het vervoer, daar hoort ook reizen bij. Daar heeft u helemaal gelijk in. Daar ja. hoort ook reizen bij. Nee, er zijn dus bijvoorbeeld ten aanzien van het lenteakkoord. Um, daar hebben wij ons aan gecommitteerd als GroenLinks. Maar er zijn ook wel een aantal zaken die we daar anders hadden gewild. Dus natuurlijk, als er een nieuw kabinet is, gaan, wij weer over andere, gaan we weer over een aantal zaken onderhandelen... Het begrotingssaldo zal hetzelfde blijven. Dus dat, uh, dat zullen we niet veranderen. Maar we zullen wel proberen, inderdaad, nou ja, dat, OV, uh, uh, dat het openbaar vervoer, woon- werkverkeer onbelast blijft. Uh, we zullen ook gaan uh, zorgen dat de bezuinigingen op de kinderopvang uh, teruggeschroefd worden. Nou, dat zijn toch wel zaken die GroenLinks uh, heel erg uh, uh, belangrijk vindt. Nou, ja, goed. Mevrouw Kijt, dus als, je kijkt, ja. als je kijkt. Oké, okay, sorry. <laughs> ja, ik dacht, misschien heeft u nog een heel klein hoofdlijntje, maar dat wordt te lang, vrees ik. Hartelijk nou, dank. Ik zal, nee, Ik zal één ja. belangrijkste hoofdlijn. Gaat het toch om dat je, zeg maar, de zaken die het milieu meer belasten, daar zullen wij meer belasting voor geven? En in ruil daarvoor zullen we zorgen dat de lonen, dus dat die lager belast wordt. Dus daar is ja. echt een schuif. En dat zal ook heel veel banen opleveren. En uh, uh, ik hoop dat de kiezer dat ook zal zien. Goed gedrag wordt beloond. Mevrouw Buitenweg, Karleine Buitenweg, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. De Telegraaf heeft uh, gesproken met een van de zes. Predanaars, die... Uh, Predanaars? die mogelijk onterecht veroordeeld is voor de moord... op de moeder van een Chinese restauranthouder in 1993. Ik ben ontzettend opgelucht, zegt deze anonieme persoon tegen de krant. Hopelijk komt er eindelijk gerechtigheid. Ook hoopt de geïnterviewde dat de echte dader alsnog wordt gepakt. Want, zegt hij, ook ik ben slachtoffer van deze afschuwelijke zaak. De raad beslist voor het eind van het jaar of de zaak wordt heropend. Gaat steeds minder mensen naar de PABO of naar andere lerarenopleidingen... meldt het Nederlands Dagblad en de krant baseert zich op cijfers van de HBO-raad. Volgens de Belangenorganisatie voor het Basisonderwijs, de PO-raad... komt dat omdat de eisen die aan nieuwe leraren worden gesteld... de afgelopen jaren steeds verder zijn opgeschroefd. Ook komt een leraar niet meer automatisch aan een baan. Dan de Canadese krant The Globe and Mail... heeft twee scholen bezocht waar een menselijke hand en een voet zijn bezorgd. Bruce Morton, directeur van de school waar de hand naartoe is gestuurd... vertelt dat het pakketje werd onderschept door het secretariaat van de school... Het was op het algemeen gewoon pakketje, vertelt Moorten. Maar omdat het zo stonk, vielen de medewerkers van het secretariaat op en werd de politie ingeschakeld. De VVD wil dat uitkeringsgerechtigden beter hun best gaan doen om aan een baan te komen. Schrijft het AD. En dat betekent dat ze op tijd moeten komen voor sollicitatiegesprekken. Geen kater mogen hebben of naar zweet mogen stinken. En ze dienen er ook een beetje normaal bij te lopen. VVD-Kamerlid Malik Asmani vindt dat de tij voor, tijd voorbij is dat je zomaar je hand kunt ophouden terwijl de buurman hard werkt. Voor de 68 e keer wordt vandaag Didier herdacht. De landing op Normandië dat gebeurt voor de eerste keer... in aanwezigheid van president Hollande. Volgens de krant Quest France wordt het een bescheidener herdenking... dan de afgelopen jaren in uh, aanwezigheid van Nicolas Sarkozy. Zo dus is er veel minder beveiliging opgeroepen... en komt Hollande met de auto naar Normandië in plaats van met het vliegtuig of een helikopter. Op het WK voetbal van 2010 gebruikte bijna 40% van alle spelers... voor elke wedstrijd pijnbestrijders... FIFA heeft dat onderzocht en Der Spiegel schrijft erover. Wie te veel pijnbestrijders slik, kan problemen krijgen met lever of nieren. FIFA roept de WADA, wereldantidopingagentschap, op... om strengere regels voor medicijngebruik voor voetballers op te stellen. En de Gazetta Dello Sport heeft een interview gehad met Wesley Sneijder... dat uh, aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ik wil die Europese beker, zegt Na nou, Een moeilijk seizoen met Inter zonder grote prijzen... is Sneijder meer dan gemotiveerd om eindelijk eens weer een prijs te pakken... dat Nederland... Uh, ...een moeilijke uitgangspositie heeft in een pool met Duitsland, Portugal en Denemarken. weet Snyder ook, maar dat schrikt hem niet af. We weten dat we goed zijn en dat we tot de favorieten behoren, maar we voelen geen druk. En hoe zit het nou met seks voor de wedstrijd? Is dat slecht voor de prestaties op het veld of juist niet? De Volkskrant heeft het nog maar weer een keer uitgezocht. En wat blijkt uit dit onderzoek? Het wisselt per atlet. <laughs> ja, onbevredigend.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 als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Spoordeelwinkel.nl. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand de Floriade in Venlo, nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 35 euro. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl. Vooruitdenkend aan Holland. Vooruitdenkend aan Holland zien wij een grote beker traag door oneindige grachten gaan.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 Dit is Radio 1.